وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها en hebben, en hebben, en hebben, en en in Bida, Geachte broeders en beste zusters, ik ben blij vandaag hier aanwezig te zijn. In de moskee, in het huis van Allah, azzawajal. om samen met mijn broeders en zusters een onderwerp te gedenken die wij de laatste tijd hebben verwaarloosd. Een onderwerp. Waarover de profeet sallallahu alayhi wa heeft gezegd in een authentieke overlevering: dat dit, deze situatie, niet plaats zal vinden totdat de mensen het vergeten zijn. Dat dit aspect, deze gebeurtenis, zal niet plaatsvinden totdat iedereen het vergeten is. En vandaag de dag kijken wij om ons heen en zien wij. Weinig spreken van de imam, van de uitnodigers tot de islam, die werkelijk dit onderwerp aankaarten. En de mensen eraan herinneren, want het is een verschrikkelijke gebeurtenis wat plaats zal vinden. En niemand zal eraan ontkomen op het moment dat hij nog in leven is. Niemand, alle uithoeken van de wereld zal kennis maken met deze gebeurtenis. Maar deze gebeurtenis is een volproefje van een grotere gebeurtenis. En dat is de dag des oordeels. Velen van ons zijn vandaag de dag bezig met hun wereldse zaken. Om maar niet te spreken of het toegestaan is of niet toegestaan is. En vergeten de dag des oordeels. De dag waarop jij verantwoording moet afleggen voor je daden, tegenover je schepper, tegenover je Heer, die jou heeft voorzien gedurende dit leven. De dag des oordeels waarop de mensen naakt, onbesneden, voor hun schepper zullen staan. Een dag. Waarin je moeder je niet zal kennen. Waarin je vader je niet zal kennen. Waarin je dochter of zoon je niet zal kennen. Op een dag dat iedereen zegt: Netsi, netsi. Mijn ziel, mijn ziel. Deze grote dag is bijna aangebroken. Maar Allah Azza wa Jal is barmhartig. En genadevol voor zijn dienaren. Zoals hij kenbaar heeft gemaakt. Wat er zal gebeuren op deze grote dag. Heeft hij ook kenbaar gemaakt. Welke tekenen plaats zullen vinden. Opdat jij mijn beste broeder en zuster weet. Of er dichtbij of bij weg is. Deze tekenen heeft Allah azawajal uit barmhartig geheimd. Bekend gemaakt onder zijn dienaren. Via zijn boodschapper en via zijn profeet en via onze leraar, de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waarom noem ik het barmhartigheid? Als jij weet dat deze dag een grote gebeurtenis is, een dag waarop jij afrekening. Je je daden zult hebben. Dan wil jij voorbereid zijn. Wanneer jij een toets hebt. Op school. Zou je het dan niet leuk vinden. Dat die persoon zegt. Op die en die dag. Is er een toets. Dan kun je je voorbereid zijn. in. Allah Heeft niet. De dag en tijdstip aangegeven. Waarom deze dag des oordeel zal plaatsvinden. Maar. Hij heeft tekenen bekendgemaakt onder zijn dienaren. Zodat zij weten of deze dag dichtbij dus of ver weg is. En zoals jullie weten. Hebben de geleerden de tekenen. Voor de dag des oordeels. Verdeeld in twee groepen. De kleine voortekenen. En de grote voortekenen. De kleine tekenen. En helaas. Hebben wij niet zoveel tijd. Anders hadden wij daarbij, waren wij daarbij ook stilgestaan. Neem maar van mij aan. Die zijn grotendeels al verstreken. De kleine tekenen zijn grotendeels al verstreken. Een voorbeeld is dat de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. Dat de mensen zullen wet In wie de hoogste, het hoogste gebouw heeft. En kijk. Aangezien er vele, vele van ons uit Marokko komen. Hoe gaat het er toe in Marokko? Je buurman woont alleen met een vrouw. En je ziet zijn buurman een tweede verdieping. Dat hij een tweede verdieping heeft gebouwd. Hij heeft het niet nodig, maar hij zegt. Ik moet ook een tweede verdieping hebben. Ik wil hoger dan hem, dan hem zijn. En weer een tweede verdieping. Je ziet mensen. Drie, vier, vijf huizen bouwen. Voor wie? Allahu a'alaam. Misschien voor de ratten. Wat is het bewonen het niet? Dit is maar één kleine teken. En één van de grote tekenen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. In een overlevering waarin hij tien voortekenen heeft aangegeven. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Want ik wil dat deze broeders vandaag... Ook naar huis gaan nadat ze uitleg hebben gekregen over één voorteken, één grote voorteken. Dat ze op zoek gaan naar die andere tekenen. Welke zijn deze? De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een overlevering waarin hij tien grote voortekenen noemt. Dat het uur niet zal aanbreken totdat een Messieh. De dajjah is gekomen. Wie is deze Messieh? het dajjah En over hem heeft de profeet van Allah alayhi wa sallam ook gezegd. Dat hij de, meest, de grootste fitna is op aarde. De grootste fitna zal hij veroorzaken op aarde. Dus let goed op vandaag. Want er zijn verschillende zaken waarom ik dit wil bespreken. In eerste instantie, omdat het behoort tot de fundamenten van de iman. Wie kan de fundamenten van de iman, de pilaren van de iman noemen? Niemand? De zes pilaren. De zes pilaren. En tu'mina billahi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Maar wij staan stil vandaag bij een van de pilaren. En dat is de vijfde pilaar. Het geloven in de dag des oordeels. Het geloven in de dag des oordeels houdt ook in het geloven in de voortekenen van de dag des oordeels. Dus dat is één reden waarvoor wij dit willen bespreken. Een tweede reden is zoals ik jou zojuist heb aangegeven. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd... Deze persoon, deze verschrikkelijke persoon... Mogen Allah hem vervloeken... Al-Masih al-Dajjan... Zal niet komen... Totdat de meeste van, van de mensen hem is vergeten. Dus vandaag... Wil ik jullie eraan herinneren... Wie hij is. Een derde reden... Is dat deze persoon... Een fitna een beproeving zal zijn... Voor de gehele mensheid. En degene die de kennis niet bezit. Over wie het Dajjal is. En wat hij gaat doen. Die zal niet ontkomen aan zijn beproeving. Die zal niet ontkomen aan zijn beproeving. Maar degene die weet wie het Dajjal is. Wat hij gaat doen. Hoe hij eruit ziet. Op het moment dat Allah Azawajal hem beproeft. Namelijk dat het Dajjal komt. In zijn tijd. Dat hij nog leeft. Deze broeder of zuster. En hij weet hoe hij eruit ziet. En wat hij, wat hij gaat doen. Dan is hij op zijn hoede. En zal hij niet in de val lopen. Tijd. Wie is er met zich? Wie is hij? En wat gaat hij doen? Wat zijn zijn daden? Waarom heeft de profeet. Sallallahu alaihi wasallam Ons gewaarschuwd Voor deze persoon. En is het een mens? Of is het een djinn? Een demon? Of is het een duivel? Of is het een dier? Vandaag gaan we kennis maken met deze verschrikkelijke persoon. Omdat wij er kennis over zullen opnemen. En ik vraag Allah om ons te behoeden voor zijn beproevingen. Een mooie overlevering die ik met jullie wil delen. En even te zeiden, vandaag zal ik niet zozeer ingaan op de overleveringen, welke boeken ze staan omdat ik op die manier probeer meer tijd te hebben voor het vertellen. En ik zweer jullie, en ik neem de verantwoordelijkheid op me, en ook op de dag des oordeels, dat ik geen hadith, geen overlevering zal geven aan jullie, of met jullie zal delen, totdat ik weet dat hij minstens hasan is, dus goed is, of sahih, authentiek. Eén van die overleveringen is van Fatima bin -Turkijs. Deze vrouw verhaalt ons dat ze een keer naar de moskee is gegaan voor het gezamenlijke gebed. Vervolgens, na het, gebed, het gezamenlijke gebed, draaide de profeet sallallahu alayhi wasallam, zich om. En ging op de minbar zitten. En zei tegen de metgezellen en de aanwezigen, niemand moet van zijn plaats afgaan. Iedereen moet blijven zitten. En hij zegt, de profeet sallallahu alaihi wa sallam, zegt tegen deze personen: weten jullie waarvoor ik jullie bijeen heb gebracht? En deze mensen zeiden. Alleen Allah en zijn profeet weten daarover, weten het best. Hij zei: ik heb jullie bijeengebracht omdat Tani Dari, een christelijke persoon, zich heeft bekeerd tot de islam en mij een verhaal heeft verteld. Die conform is van datgene wat ik jullie altijd placht te vertellen. Hij zei tegen mij dat zij op een dag op een schip zaten. En deze schip werd heen en weer geslingerd door de woeste golven. Totdat ze op een eiland aankwamen. En zij wisten niet wat voor eiland het was. Eenmaal op dat eiland kwamen zij een beest tegen, die behaard was, van top tot teen. En deze metgezel zei, wij konden zelf, hij was zo behaard dat wij zelfs zijn voorkant niet konden onderscheiden van zijn achterkant. Zij spraken tegen dit beest en zeiden tegen dit beest, wie ben jij? Waarop dit beest zei, en een gesserza. Ik ben een gesserza. En toen vroegen deze metgezellen. Wat is een jassata? Maar zij weigerden te antwoorden. Het beest zei, ga naar die plek. Ga naar die man die wacht op jullie. En moet jullie wat vertellen. Tenminste, Nidari, die dit verhaal vertelt aan de profeet, zei ook, wij We werden angstig van dat beest. Denkend dat ze misschien een duivel, een Satan was en daarom gingen wij ook zo snel mogelijk weg zij gingen naar die plek en zij kwamen binnen en de Derry die zegt toen ik binnenkwam zag ik de grootste mens die ik nog nooit van mijn leven heb gezien een grote sterke persoon die vastgeketend was zijn handen waren vastgeketend aan zijn nek en zijn knieën, vanaf zijn knieën tot aan zijn enkels, waren vastgeketend met ijzer. Hij kon zich niet meer bewegen. Zij kwamen dichterbij en zeiden tegen deze persoon, wie ben jij? Maar deze persoon weigerde te antwoorden en zei tegen hen, wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? Waarop Tamimini Dari het verhaal vertelt. Dat ze op zee waren. En dat de woeste golven hen op dat eiland hadden gebracht. En dat ze het beest tegenkwamen. En Jassase genaamd. En dat die beest, dat beest, zei dat wij naar deze plek moesten komen. En wij zijn van de Arabieren. Waarop deze persoon tegen hen zei. Hoe zit het met de pauwenbomen in Besef. Een plek in Jordanië. Geven die palmbomen nog vruchten af. Waarop deze Arabieren zeiden. Ja dat klopt. En hij zegt. Er zal een tijd komen. Dat hij geen vruchten meer zal geven. En vertel mij over het meer. Een bepaald meer. Ook in Jordanië. Is er nog veel water in? En zij zeiden Nee. Er zit nog veel water in. En de mensen maken zelfs gebruik van het water voor hun landbouw. Ze maken voor hun landbouw gebruik van het water. Dus er is zoveel, dat ze het ook nog eens kunnen gebruiken voor hun werk. Waarop die weer knikt en zegt, dit meer zal nog eens leeg zijn. Het water zal er niet meer in zijn. En hij zei, is er al een profeet onder jullie opgestaan, een analfabeet, waarop deze personen zeiden na? Klopt. En hij zei tegen hen, is hij verdreven? Ze zeiden na. En zijn er mensen die in hem geloven? Ze zeiden na. Na een aantal vragen te hebben gesteld, zei hij tegen deze mensen. En nu is de tijd aangebroken. Om te vertellen wie ik ben. En hij zei tegen hen. Ik ben al-Masih al-Dajjan. En ik wacht op de toestemming. Zodat ik vrij kan komen. En verdampt zal zaaien links en rechts van mij. En niemand zal ontkomen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die dit verhaal aan de metgezellen vertelde. Die zei. Dit is al-Masih de dajjan en hij vertelde, tijdens het vertellen van dit verhaal was hij blij. Want dit verhaal was conform van datgene wat hij ook aan hem vertelde. De Dajjal zei tevens: Ik zal overal verder zaaien. Behalve in Mekka en Yathrib. Waarop de Profeet sallallahu alaihi wa ook zei op dat moment tegen de metgezellen: Dit is de stad waar hij niet zal komen. Want deze stad. Zoals we zo meteen nog gaan vertellen. Zal bewaakt worden door de Engelen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelde hen dus dit verhaal. Wie? Al-Masih de dajjal was. En de Dajjal was dus ook al aanwezig in die tijd. Dus dat betekent dat hij momenteel ook al aanwezig is. Het is niet een persoon die nog geboren moet worden. Maar hij is al aanwezig. En hij zit vastgeketend. En wacht op de toestemming van Allah, te wat zijn zijn kenmerken, kijk naar deze barmhartigheid, van de profeet, hij heeft ons niet alleen kenbaar gemaakt, wie deze persoon is, en wat hij gaat doen, maar hij heeft ook nog eens, secuur uitgelegd, wat zijn uiterlijke kenmerken zijn, op zo'n manier uitgelegd, dat je jezelf, dat je het kunt voorstellen, op dit moment, zoals de authentieke, Overleveringen hebben aangeduid in verschillende overleveringen. In elke overlevering wordt wel een eigenschap van hem genoemd. En ik heb ze nu samen genomen. Zodat we tijd kunnen besparen. Het Dajjah heeft de volgende kenmerk. Hij is sowieso een man. Een mens. Tevens is het een jonge man. Wat de profeet sallallahu alaihi wa ook heeft aangegeven. Het is een jonge man op het moment van zijn verschijning. Het zal geen oude man zijn. Tevens heeft hij een rode huidskleur. Hij is kort en heeft koers haar. En tevens, en dat is het belangrijkste ook, is hij blind aan één oog. En dit oog lijkt op een druif, op een uitpuilende druif. Zo ziet hij eruit. En het belangrijkste van alles is dat er op zijn voorhoofd staat geschreven, Kervil, Ongelooflijk. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft aan dat de letters Ka. t Ra. geschreven staan op zijn voorhoofd. En de Profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelt ons ook dat elke persoon, elke gelovige persoon, elke mu'min, dit zal lezen op zijn voorhoofd. Al is hij al overweet, ongeletterd. Ook al kan hij niet lezen, Allah azza wa zal ervoor zorgen dat hij dit op zijn voorhoofd kan lezen. Kijk subhanallah hoeveel kenmerken de profeet salallahu alaihi wasallam, ons heeft gegeven zodat wij hem kunnen herkennen. En geloof me, de niet gelovigen zullen het niet kunnen lezen. Ook al zijn het professoren, ook al zijn het doktoren. Wallahi ze kunnen het niet lezen. Al kunnen ze alle talen van de hele wereld lezen. En schrijven en spreken. Allah zal het alleen tentoonstellen voor de ware gelovigen. Zijn verschijning. Waar komt hij vandaan? Op welke plek zit hij? Sowieso kunnen wij uit de volgaande overlevering herleiden. Dat de djel sowieso vast zit tot een eiland heeft de profeet sallallahu ons verteld dat de mesiech, de dajjal zal komen vanuit een plek genaamd Ghorasan, en dat is een plek dicht bij Iran daar zal hij vandaan komen en deze hadith is ook authentiek omdat velen van hen deze hadith ontkennen of zeggen dat hij zwak is deze hadith is overleverd دولي بن ناجه أنا بكلمي دي أنا أكثر صحيح فكلاعك أكثر حسن فكلاعك دور أحمد شاكر أي من فلد حديث فيتنس خطش أنت يتنس تعطي أكثر مو إنه الشيخ رحمة الله عليه طيب كنت هاي؟ صلى الله عليه وسلم لا يخرج حَتَّيَذْهَرَ الْنَادْ عَنْذِكْرِ De Mesih al zal niet komen totdat de mensen hem zijn vergeten. Tot de, totdat, de overleving gaat verder, totdat de uitnodigers tot de islam, de imams, hem ook niet meer zullen noemen gedurende hun treken. En kijk al niet heen, gebeurt dat of niet? Goedemiddag, als je kijkt in Nederland hier, weinig mensen praten over hem. Een ander... Aspect is hoe lang verblijft hij dan? We hebben dus nu kennis gemaakt wie hij is, waar hij zit, waar hij vandaan komt. Sapsgewijs willen wij ook aantonen hoeveel dagen hij gaat verblijven. Heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam) zelfs dat al kenbaar gemaakt? Nee. Nou, zelfs dat heeft hij kenbaar gemaakt. Uit hij heeft onkenbaar gemaakt hoe hij eruit ziet, waar hij vandaan komt, welke stad hij vandaan komt, welke plek hij vandaan komt en ook nog eens hoe lang hij zal verblijven. Zoals ook in Zaheih Muslim staat van melk. Dat de profeet van alayhi wa sallam heeft gezegd, hij zal veertig dagen verblijven. Veertig dagen. Eén dag is als een jaar. En één dag is als een maand. En één dag is als een week. En de overige dagen zijn normaal. De metgezellen vroegen hem namelijk. Op een dag toen hij vertelde over de Messieche, de Dajjal. En tegen hem zei. Waar, wanneer hij komt. Terwijl ik nog leef. Dan zal ik jullie voor hem beschermen. Kijk die verantwoordelijkheid die hij dan neemt. En hij zegt. Maar wanneer hij komt. En ik leef niet meer. Dan moet iedereen voor zichzelf zorgen. Dan moet iedereen zichzelf beschermen. En hij zegt erbij: En Allah is de beste waker over de gelovigen. Vervolgens vertelde hij in deze overlevering: Het is een jonge man, zegt hij over de Matihad En hij zal tussen een plek komen tussen Hesham en Irak. Hesham, bekend als Syrië, Jordanië, dat werd vroeger Hesham genoemd. En Hesham, zegt hij, daartussen. En hij zal verderf zaaien. Links en rechts van hem. Dus o oh, dienaren van Allah. Wees standvastig. Wees standvastig. Dit is het advies wat hij geeft aan de metgezellen. Wees standvastig. Waarop de metgezellen tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zeiden: O oh, profeet, hoe lang verblijft hij op aarde? En de profeet sallallahu alayhi wa zei: 40 dagen. Een dag als een jaar, een dag als een maand, een dag als een week en de rest van de dagen zullen normaal zijn. Dus 40 dagen zal hij verblijven. En één van die dagen, de eerste dag, zal als een jaar lijken. En één dag zal als een maand lijken. En één dag als een week. Is hij alleen? Gaat hij alleen op pak? Nee. De Profeet Sallallahu wa Wasallam heeft ons kenbaar gemaakt dat zijn volgelingen de Joden en de Hypocrieten zullen zijn. Dit zullen zijn volgelingen zijn. En in een overlevering, die ook authentiek is, staat vermeld dat hij 70.000 volgelingen zal hebben van het Joodse volk. 70.000. Die zullen met hem optrekken. Van je, wat zijn zijn daden? Wat gaat hij doen? in eerste instantie moeten jullie weten dat, dat je niet kunt zeggen Allah, hij komt vast wel uh, richting uh, Midden-Oosten en in Europa zit er wel veilig Wallahi hij zal elke plek bereiken elke plek zal hij binnengaan en daarin zaaien. behalve Medina en Mekka. hij zal tegen de mensen zeggen ik ben jullie heer dus hij zal de mensen proberen te overtuigen dat Hij God is en dat ze Hem moeten aanbidden en dat ze in Hem moeten geloven en geloven. Alle zwakke personen en alle twijfelaars over hun geloof zullen in de val gelokt worden en zullen in Hem geloven en zullen Hem volgen. Zelfs de twijfelaars, de twijfelaars houdt ook in de hypocrieten. Want de hypocrieten zijn onderverdeeld in vele soorten. Er is een hypocriet die werkelijk niet gelooft in Allah. Maar naar de mensen toe zegt hij dat hij wel gelooft. Maar van binnen niks. Hij gelooft niet in Allah zawajal. Hij doet maar als Maar er zijn ook andere niveaus van hypocrisie. Namelijk dat je een moslim bent. Omdat je je bijvoorbeeld in de moskee anders gedraagt dan wanneer je buiten bent in de moskee gedraag je als een vrome goede moslim maar zodra je op straat bent zodra je op school bent zodra je op je werk bent dan gedraag je je niet als een moslim dan hou je, je niet aan de geboden van Allah en dat is ook een vorm van hypocrisie en deze personen kan ik je vertellen dat zijn twijfelaars over het geloof want degene die daadwerkelijk zeker is over zijn geloof, die zal maar één gedaan te hebben. Die zal zich gedragen in de moskee, zoals hij zich gedraagt op het werk, in school, op straat en thuis. Dus wees ervoor, voorbereid dat je niet behoort tot die mensen die tot de twijfelaars behoren. Een van zijn grote vitens is dat hij de mensen laat zien... Dat hij kan laten regenen vanuit de hemel. De regen. Die zien de mensen. Met bakken neervallen. Op zijn verzoek. En tevens zal hij de vruchten. Vanuit de aarde. Kenbaar maken aan de mensen. En voor zorgen. Dat de vruchten uitkomen. Waarop hij zal zeggen. geloven jullie nu dat ik God ben. En zij, zeggen, zij zullen zeggen ja. Wij geloven in Een van zijn beproevingen. zal zijn. dat hij tegen een persoon zegt: Als ik jouw ouders. doe herleven. zul je dan in mij geloven? Waarop hij zegt: Nou, natuurlijk. Mijn ouders zijn dood. en jij kunt ze herleven. Waarop hij opdracht zal geven aan de duivels. om de gedaante aan te nemen van zijn ouders, zijn vader en moeder. Waarop deze twee personen, die in werkelijkheid duivel zijn, in de gedaante van zijn ouders naar hem toekomen, en zeggen tegen hem, O Zoon, geloof in Hem, want Hij is werkelijk God. Eerlijk, mijn beste broeder en zuster, als jij dit verhaal niet kent, dan zul je ook deze gebeurtenis niet kunnen ontkomen. Dan kun je zeggen van, Hé, hey, Hij heeft mijn ouders doen heel even je, jij die nu hier aanwezig is, die deze kennis bezit, dat hij dat zal doen, op het moment dat jij dat ziet, dan, zul je, dan zal jouw zekerheid alleen doen toenemen dat hij daadwerkelijk de Messieha de is. En dat zal ook bekend worden in een andere overlevering die, die ik zo meteen ga geven over een persoon die kennis heeft opgedaan over deze zaak zoals jullie dat op dit moment doen. De moeite hebben genomen om naar de moskee te komen, om naar deze lezing te luisteren en hierover kennis op te doen. Deze persoon heeft dat ook gedaan, waardoor hij voorbereid was op zijn daden. Tevens één tot zijn daden behoorde dat hij het vuur en water bij zich heeft. Hij heeft vuur en water. En zegt tegen hem, dit is het vuur waarmee ik de mensen zal straffen die mij ongehoorzaam zijn. En het water staat symbool voor het paradijs. Deze persoon, Al-Masih al-Dajjad, zal de mensen daarmee proberen te overtuigen. Maar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft ons geleerd: en aangegeven, dat het vuur dat hij bij zich heeft, in het echt water is: koud is en koel cool is voor de gelovigen. En dat het water. Dat hij heet dat dat brandende vuur is. Brandend vuur. En daarom heet hij ook het Dajjal. Want het Dajjal wordt ook iemand genoemd die de waarheid bedekt en het anders doet lijken. Zo doet hij dat ook bij dit aspect. En ik moet jullie eerlijk vertellen. De profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft ook ons aangegeven dat deze tijd moeilijk zal zijn voor de gelovigen. Moeilijk zal zijn. Want ze worden beproefd. De dajan, zoals ik heb verteld, gaat naar de mensen om hen te overtuigen dat hij God is. Vele van hen zullen ook in hem geloven. Maar de ware gelovigen, die ook deze kennis bezitten, die zullen niet in hem geloven. Die zullen hem ongehoorzaam zijn. Waarop hij hen... Hun rijkdommen, hun eten en voedsel en alles wat ze bezitten, zal afpakken, zal afnemen. Deze personen leven dus echt in moeilijke tijden. Allah Azza wa zegt ook in de Koran, om kenbaar te maken, dat wil jij een ware gelovige zijn, dan zul jij ook standvastig zijn gedurende vermoevingen. Maar als jij niet een ware moslim bent, een ware gelovige bent, dan zul jij snel, bij elke beproeving zul jij terugkeren tot het slechte pad. Dus om jou te testen. Allah zegt ook: يقولوا آمنا وهل لا يفترون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله عز وجل زخير ألف ميم Zoals jullie weten, is de kennis hierover niet aan ons kenbaar gemaakt door Allah Azzawajan. En zegt: denken de mensen dat zij met rust zullen worden gelaten alleen omdat zij zeggen wij geloven? Zonder dat zij zullen worden beproefd. Wij, zegt Allah Azzawajal, wij beproefden degenen die voor hen waren. Daarom zal Allah ook hen die waarachtig zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken. Dus deze beproevingen zijn er om onderscheid te maken tussen de leugenaar en de waarachtige. Precies hetzelfde mijn beste broeder en zuster. Wanneer jij een vriend of vriendin hebt. Wanneer leer je hem kennen dat hij dat werkelijk echt een vriend van jou is. Of echt een vriendin van jou is. Gedurende situaties van tegenspoed. Als je het moeilijk hebt. Als je dan standvastig blijft. En hem blijft helpen of haar blijft helpen. Dan pas is jouw vriendschap oprecht. En zo is dat met Allah azz.wajan. Als jij daadwerkelijk zegt, Wallahi, ik behoor tot de gelovigen. Laat het dan ook zien. Wat is jouw bewijs? Jouw bewijs is dat je geduldig en standvastig blijft gedurende de proefingen. En Allah azz.wajan wil je ook niet alleen laten. Want Allah azz.wajan heeft ook gezegd. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله عز وجل تخط الله تشترك دخينا لخلوفنا فيروس ليفا en in het ghinamaaf, met het bevestigende woord. En Allah laat de onrechtvaardigen, onrechtvaardigen dwalen. En Allah doet wat Hij wil. Dus mijn beste broeder, Allah zal jouw standvastigheid schenken tijdens die beproeving, als jij voorbereid bent. En dat is de laatste fase waar we zo meteen over zullen praten. Hoe kun jij je voorbereiden op deze gebeurtenis? De profeet salallahu alayhi wa sallam, heeft ons ook kenbaar gemaakt dat wij moeten wegblijven van de masjah al dajjal Zoals in een authentieke overlevering staat, waarin de profeet salallahu alayhi wa sallam, zegt, degene die hoort over de Dajjal, laat hem dan ver weg van hem gaan. Probeer hem te ontwijken mijn beste broeder. Tevens is er één aspect, namelijk dat hij Mekka en Medina niet zal naderen." deze twee prachtige en vervolmaakte steden hier op aarde zal hij niet kunnen binnengaan Allah azza wa jen, zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft aangegeven zal elke weg die leidt tot een Medina of het Mekka, daar zal een engel zijn met een zwaard en er zullen ook engelen zijn met speren. het moment dat hij probeert ...en Medina te naderen... ...dan zullen zij hem... ...beantwoorden met speren... ...Allah azzawajal... wacht over deze steden... ...en zal... ...deze persoon... ...en Masjah Bajjal De zal deze steden... ...niet kunnen naderen... ...en ook een gebeurtenis wat zal plaatsvinden... ...in Medina... ...is dat er een kleine aardbeving zal zijn. ...waarop Allah... ...hypokrita... ...Allah... En zullen naar buiten treden. Waarom? Zodat Allah alleen de zuivere mensen in Medina zal houden. Een kleine aardbeving waarop alle hypocrieten naar buiten zullen stromen. En wie blijft er dan over in Medina? Alleen de oprechte en vrome mensen. Eén van deze vrome mensen is een moedige krijger, zoals verteld is door de Profeet Sallallahu wa sallam. Hij zal naar voren treden. Het is een moedige jonge man. Hij zal naar voren treden. En denk goed na, misschien kun jij dat wel zijn, mijn beste broeder. Hij zal naar voren treden. En hij zal de mensen waarschuwen tegen de Messiah de Dajjal. En zeggen, dit is de Messiah de Dajjal waarover de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam ons heeft gewaarschuwd. De Dajjal zal hem benaderen en zeggen, geloof jij in mij? Waarop deze ontkennend zal antwoorden. Hij zal zeggen nee, jij dat er met je het de gell. En met je de gell zal dan opdracht geven aan zijn volgers om hem vast te pakken en hem door midden te snijden. Beginnen vanuit vanaf zijn hoofd tot het einde. Wat een zware beproeving, hè. En vervolgens zal hij opdracht geven dat deze twee delen tot elkaar moeten komen. Dat hij weer leeft. Op dat moment gebeurt het ook. En de mensen zullen werkelijk verbaasd zijn. En zeggen, wij geloven daadwerkelijk dat u God bent. En waarop de Messias de Jav tegen deze jonge moedige krijgers. Zegt, geloof jij niet dat ik God ben? Maar deze dit gebeurt En hij zegt, wallahi. Mijn zekerheid is alleen nog maar toegenomen. En nu weet ik 100% zeker dat jij een messie de Dajjal de bent. Deze persoon weet het niet zomaar. Deze persoon heeft kennis opgedaan. Over op deze gebeurtenis. Misschien kun jij ervan zijn, een van ons. Dat jij op die dag denkt: hé, hey, deze overlevering heb ik gehoord van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, Dat dit zal gebeuren. Jouw ja, zekerheid zal dan toenemen. Waarom de messie de Dajjal? hem zal proberen vast te pakken en proberen te doden, maar dat zal niet lukken. Want de profeet toen hij het vertelde aan de metgezellen, zei deze persoon, zal van Allah door Allah Azza wa bedekt worden met koper. Zijn nek zal bedekt worden met koper, zijn hele lichaam, waardoor de messie had de niet meer iets aan kan doen bij hem Waarop hij, omdat hij ziet dat hij toch niks kan snijden, pakt hij een beet, zoals onverleefd is. Pakt hij een beet en gooit hij hem in het vuur. Dus mijn beste broeder, kijk deze persoon, een moedige krijger, die heeft kennis opgedaan, in eerste instantie. En in tweede instantie, hij behoorde tot de ware gelovigen. Er zijn einde. Hoe zal van een einde zijn? en de Messieh zal gedood worden hij zal gedood worden maar alvorens voor hij gedood zal worden zal hij eerst oorlog moeten voeren want de moedige krijgers van die tijd zullen opstaan en zullen vechten tegen hem en zijn volgelingen want de Messieh het wordt met de dag met de dag zal hij zwakker worden <coughs> en in een Authentieke overlevering heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam, gezegd. Dat de mensen van Ben-u-Tamim. De meest moedigste en sterkste en de ergste mensen zullen zijn voor de Dajjal Qua vijanden. Vanwege hun moedigheid en strijdvaardigheid. Deze stam staat daarom bekend zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus... Er zal oorlog gevoerd worden tegen hem en zijn volgelingen. En vervolgens breekt het laatste stadium voor hem aan. En dat is zijn dood. Want Allah heeft ons verteld dat Isa Izahi Salam aan het eind der tijden zal neerdalen. En een van zijn daden zal zijn dat hij el messieh al Dajjal gaat doden. En Masih al Dajjal op het moment dat hij Isa aam zal zien, dan zal hij proberen te vluchten. Dan zal hij proberen te vluchten. Het zweet zal hem overlopen uit angst voor Isa alayhi salam. En Isa alayhi salam zal hem achtervolgen tot een plek. Wordt, die genaamd wordt Babluut. Dat is een plek bij Palestina. In Palestina. Op die plek zal hij hem doden. En vervolgens zal er rechtvaardigheid verspreid worden op aarde. Het laatste wat ik wil aangeven is: hoe kunnen wij ons beschermen tegen hem? En hoe kunnen wij ons voorbereiden? In eerste instantie heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam, gezegd dat degene die de eerste versen, de eerste tien versen van Surah al kahf uit zijn hoofd kent en het reciteert op het moment dat al-Masih Dajjal hem nadert, dan zal hem niets overkomen. En in een andere overlevering staat vermeld dat degene die de laatste tien versen van Surah al kahf uit zijn hoofd kent, dat hij ook beschermd zal worden. Waarom zullen we niet de hele Sora uit ons hoofd leren? Zoals jullie weten, Sora ten Kerk, elke vrijdag dient dat gelezen te worden. Zodat jij verlicht zal worden van, vanaf die vrijdag tot de volgende vrijdag. En ik ken mensen die het alleen puur, dus ze hebben niet de tijd genomen om het uit hun hoofd te leren. Maar puur vanwege het feit dat zij elke vrijdag het reciteren, hebben zij het uit hun hoofd kunnen leren. Dat is een eerste bescherming. Tevens, ga in Medina en Mekka wonen. Als je daar woont, ben je veilig. Maar nog op één voorwaarde, dat je al waar gelovig bent. Anders wil je ook wegrennen op het moment dat een haatweging zal zijn. E Tijib, en het laatste wat de profeetse heeft aangegeven voor bescherming tegen hem, is smeekbeden, gedurende in de Wie komt die smeekbeden? Fremd je stem. je stem. Nou, ah, dat is één van de punten. Lekker we wie kan de hele dag tot het gebeurt. het in Dus in dit laatste punt zoek je ook toevlucht tot Allah om je te behoeden voor de fitna. Sallamatiya al-Bajjah Een laatste punt En dan zijn we klaar Bidin lalai tabarak wa ta'ala Is gekomen we ons voorbereiden Dit Zijn Gegevens Die jij kunt toepassen op men het moment dat hij er is wat kan ik nu doen Wat kan ik na deze bijeenkomst doen In eerste instantie De profeet sallallahu wa sallam Overal, in elke overlevering waarin hij aangeeft, dat diegene behoed zal worden voor zijn fitna, dan praat hij over hem. Een gelovige persoon. Een mu'min. Wie is een mu'min? Degene, wie is een mu'min? Wie kan mij dat vertellen? Weten jullie wie een echte mu'min is? Kort samengevat, een echte gelovige, is een surah die jullie allemaal kennen. Tenminste, dat hoop ik. Daar no. staan de kenmerken van de vrome mensen. Surah Al-Asr. Wal-Asr. Inna l'insan rafi ghusr. Inna l'aladina amenu. Waar amenu spali haati. Wat awafa bel hakki. Wat awafa bel saur. Kort. Allah azuw zegt bij de tijd. En Allah zweet alleen op het moment dat hij iets belangrijks wil vertellen. Hij zegt bij de tijd. De mensheid is waarlijk in verwaarlozing. Zegusraan. Iedereen dus. En dan zegt hij: Maakt hij een uitzondering? Hij zegt: Behalve, illa. Behalve, degene die geloven. Illa ladhine, amen. Degene die geloven in Allah Azza en in Zijn boodschap. Illa ladhine, amen. Wa aminu, salihat. En degene die goede daden hebben verricht. Wat was al En degene die aanspoort tot het goede, tot het verrichten van goede daden, tot het gehoorzaam zijn van, van Allah. En tot het wegblijven van de slechte zaken. En het laatste punt. En degene die aansporen tot geduld. Geduld yani in jouw aanbidding. Dus gedurende jouw aanbidding moet je geduldig zijn. Geduldig zijn tegen de verboden zaken, of die niet te benaderen. En een kort voorbeeld voor de jongeren. Het is verboden om te kijken naar meisjes bijvoorbeeld. Huh? Iedereen weet dat. Lijken, is het makkelijk of moeilijk? Wel die dadelijk, subhanallah, zegt ook degene die geduldig is over de verboden zaken. Ja, en niet degene die moeite doet om die verboden zaken niet te doen. Als je daarna van geen gedulde, geduld nodig had, dan was het ook niet moeilijk. Dus dit is een ware gelovige. Dus hou je vast aan zijn voorschriften. En doe kennis op. Kennis op je geloof, want alleen op dat moment zul jij weten hoe je Allah j. J. moet aanbidden. En zul jij te weten komen wat de slechte zaken zijn. En zul jij de volkuilen valku, kennen en daar niet in vallen. En het laatste advies wat ik wil geven dit verhaal die ik heb verteld aan jullie op dit moment. Dit dienen jullie allemaal door te geven. Aan jullie kinderen. Aan jullie zussen. Aan jullie broers. Aan jullie moeders en vaders. opdat zij niet in deze beproeving zullen vervallen. Zonder enige kennis. Zoals Allah barmhartig is barmhartig geweest voor jou. Om jou deze kennis te geven. Moet jou ook barmhartig zijn tegenover de andere mensen. Om ook deze kennis te geven. Met hen te delen. En ik vraag Allah Azza wa Jal om ons te behoeden voor de beproeving van Messieh de dajjal en ons te laten behoren tot de ware en de ware kronen en de ware gelovigen. En ik vraag Allah Azza wa om ons te leiden naar het rechte pad: het pad wat uitgestippeld is door de profeet sallallahu alaihi wa sallam en dat het pad dat ook in praktijk is gebracht door de metgezellen. En de vrome voorgangers. En ik vraag Allah Om iedereen die hier aanwezig is. Om hem zijn zonden te vergeven. En hem te helpen. Deze dag de eerste dag te laten zijn. Van het beginnen van praktiseren. En terugkeren naar de verlichting. De verlichting van zijn religie. De verlichting van zijn leven. Zodat hij de zoetheid en gelukkigheid. In dit leven en in het hila maaf. zal proeven. En dat hij... En dat wij allemaal samen komen op de dag des oordeels bij de wasallam en de vrouwen en de oprechte in zijn hoofd, Paradijs van Allah.